Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Frankrijk heeft maatregelen genomen om het vaccinatietempo te versnellen. Zo wordt vanaf woensdag de periode tussen de eerste en de tweede coronaprik met het Pfizer en Moderna vaccin verlengd van vier naar zes weken. Daardoor kunnen meer mensen een eerste prik krijgen. Verder kunnen alle 55-plussers het AstraZeneca-vaccin krijgen en niet alleen kwetsbaren. Het vaccineren kwam in Frankrijk langzaam op gang, onder meer door de lage vaccinatiebereidheid. Maar de achterstand is inmiddels ingelopen. In een appartement in Los Angeles heeft een oma haar drie kleinkinderen dood aangetroffen. Ze waren alle drie jonger dan vijf jaar. De moeder is ruim 300 kilometer verderop gearresteerd. Ze was met de auto uit Los Angeles vertrokken en kaapte onderweg een andere auto. Waarom is onduidelijk? Het is ook onduidelijk wat er precies is gebeurd in het appartement... voordat de kinderen door hun oma werden gevonden. Ook heeft de politie niet gezegd of de drie kinderen daar woonden. De eerste vlucht van een onbemand helikoptertje op Mars is uitgesteld. Het toestel zou vannacht 20 tot 30 seconden vliegen op een hoogte van 3 meter. Maar een computer op Mars blokkeerde de vlucht. Onderzocht wordt of het gaat om een softwarefout of dat er iets anders aan de hand is. Met het helikoptertje dat maar 1,8 kilo weegt... wil NASA uitproberen hoe dat gaat vliegen op Mars. Het idee is dat er later grotere helikopters naar Mars gaan... die plekken kunnen bereiken waar wagentjes niet kunnen komen. In de Eredivisie zijn de afgelopen avond vier wedstrijden gespeeld. AZ won met 2-0 van Sparta. Fortuna Sittard ging in eigen huis met 1-3 onderuit tegen Emmen. Peck Zwolle won thuis met 1-0 van FC Twente. En Heracles Almelo versloeg thuis met gemak Willem II. Het werd 4-0. Het weer, het is regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 2. De dag begint ook met regen. Later wordt het vanuit het westen droog en breekt af en toe de zon door. En het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. say yes I'm oh. No, we stay on the phone at 6.9 I'm in trouble. Oh. Ooh, you showed up and made me wonder, looking fun, but kind of dangerous, too. Yeah, yeah. Ooh, I can lift it off the ground. I don't know what you've done, but it's just too good.